Drie uur. Dit is Walter Jong met het NOS-journaal. De 16-jarige jongen die gisteren bij zijn school in Roermond enkele keren met een geweerschoot mag daar niet terugkeren. Dat is bekendgemaakt op een bijeenkomst voor ouders. Hij loste zowel binnen als buiten het kennis- en expertisecentrum De Donderberg enkele schoten zonder daarbij iemand te raken. Leraren van de school probeerden intussen met hem in gesprek te blijven. Hij is buiten door de politie overmeesterd. De jongen bleek meer wapens bij zich te hebben, waaronder een bijl en messen. Zes uitgeprocedeerde asielzoekers in Oostenrijk zijn zwaar gewond geraakt nadat ze brand hadden gesticht in hun deportatiecel. Het zijn vijf Afghanen en een Iranier. Voordat ze matrassen en beddengoed in brand staken blokkeerden ze de deur van hun cel. Er is een afscheidsbrief gevonden waaruit blijkt dat ze erg bezorgd waren over de naderende uitzetting. De Oostenrijkse regering wil de uitzetting van uitgeprocedeerde asielzoekers opvoeren. Bijna 30 slachtoffers van de kankerverwekkende stof Chrome 6 dagen NS-dochter Nettrain en de gemeente Tilburg voor de rechter. Ze willen een veel hogere schadevergoeding dan de 500 euro per persoon die ze hebben gekregen. De groep hoort bij ongeveer 800 bijstandsgerechtigden die als werkervaringsplaats tussen 2004 en 2012 museumtreinen schuurden in een werkplaats van Nettrain. Ze kregen geen bescherming terwijl Nettrain zou hebben geweten dat in de verf het giftige Chrome 6 zat. Een vrouw uit Alfa aan de Rijn is aangehouden... omdat ze gevaarlijk gereden zou hebben. Ze bestuurde een gemotoriseerde driewieler, een toektoek... die gisteren van de dijk bij Inge afreed... en op zijn kop in een weiland terecht kwam. Een 58-jarige vrouw kwam bij het ongeluk om het leven. Drie inzittenden raakten licht gewond. Het weer, vanmiddag vooral landinwaarts een enkele bui. Ook van tijd tot tijd zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen de meeste zon in het zuiden. In het Noorden meer wolkenvelden. Het wordt iets warmer dan vandaag.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 Albertjoen zei het al aan het begin van uur 2 van Stanford op zaterdag. We volgen de kwalificatie van de Formule 1-race op Singapore. En, uh, we zitten op dit moment in uh, Q1, hè, de eerste van de drie kwalificatierondes. Ruim 6 minuten nog te gaan. En uh, Rijdt Max op uh, gladde bandjes of niet? Ja, van die hypersoft. Die hypersoft. Die zijn nog softer dan uh, die uh, soft. Softer dan soft. Maar, softer dan soft. Dan de ultrasoft. Uh, vooral op een vierde plek voor uh, Max Verstappen. We'll be Raceplaat, hè? Dat is van de Cap Band en Burnt Rubber. Kijken we meteen even naar Q1. Nog twee minuten te gaan. Op de eerste plek op dit moment in Q1. Uh, Ricciardo met 1.38.1. Gevolgd door uh, 65.000ste verschil. Uh, Vettel, dan Rijkonen, uh, Croceau en Max op P5 op dit moment. We staan Hamilton en uh, ja. Bottas dan. Bottas gaat 8 voorlopig en Hamilton 10. 10. Daar, daar is dus iets aan de hand. Waarschijnlijk gaat het niet helemaal goed...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 I'm gonna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 He, deze single. De funhouse. house. De, de single van Pink, hit van alweer heel veel jaren geleden. Het is uh, precies half vier hier in Stamfords. Tijd voor uh, de evenementen. Nou, ik heb geprobeerd volledig te zijn, maar het is bijna onmogelijk. Okay. Niet alle evenementen staan ook weer vermeld op de vwv evenementenkalender. Maar je moet dus links, rechts of waar, ook, waar je ze ook tegenkomt, dan wegplukken.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 100 honderdste sneller dan Hamilton. Zo is het. En 100 honderdste sneller dan Ricciardo. <laughs> en dan uh, en meer dan een seconde sneller dan Perez. En uh, Bottas komt daarna. Dat is de top vijf op dit moment van Q nummer twee. En hier is uh, een oude zin van Mert uh, Yeah.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 Geen einde aan kon komen Maar voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij Deze Gerard Cox vertelde vorige week op het strand bij Beach Club 10 Tijdens de uitzending van Tijd voor Max Hij had destijds had hij een Nederlandse, een, Nederlands, een zou moet ik het zeggen en in Zalvoort is dit uh, idee over dit plaatje ontstaan in een uh, discotheek... op een andere Franstalige plaat, uh, deze paradie geschreven. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Jawel, Albert-Jan. Nou, wat dacht je met van de kerstman? De kerstman? Ja, ja, ja, nee, dit, dat is geen gekkigheid. Oh, een Arraslee, rendieren, oliebollen, ski-hut...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 Nieuws gepubliceerd worden. Nou, ook wij van CFM wensen Erik Timmermans beterschap. Dankjewel, Abitjan, uh, voor uh, dit bericht. En Erik, uh, van harte beterschap. Namens inderdaad heel uh, CFM. Ja, we hebben het vandaag over de Kilty Pleasures. Dat zijn eigenlijk uh, platen, Abitjan. Dat je denkt, ja, het is wel een leuke plaats. Maar eigenlijk durf ik niet te zeggen dat ik daar een fan van ben. <lacht> Zo, zoiets is het. En dat heb ik ook bij deze plaats. Ik was zelf, uh, even rekenen, mm, zeven jaar oud.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 Twelve month and a day And if anyone should ask me The reason why I'm wearing it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 Heerlijk, hè? deze gaan we houden de overtones en keep me hanging on. Ja, we hebben jouw guilty pleasure ook binnen, Albert <lacht> Jan. Ja, nee, die gaan we zo meteen ja, in de derde uur draaien hoor. Geweldig. Dat wordt echt een echte cliffhanger. Ja, maar is dat wordt echt een wat... echte guilty pleasure. Ja, ja, heel goed. Blijf maar gewoon luisteren. je de guilty pleasure van uh, Albert Jan. En we gaan lekker naar het strand toe met de beach ja. vanwege die uh, hulphond, uh, actie.